Ze noemen me Doc. Ik ben bioloog. Ik heb gestudeerd in Cambridge en aan de Universiteit van Columbia. Ik heb college gegeven aan de universiteit in onze stad. Toen ben ik overgestapt naar het particuliere bedrijfsleven. Het aanbod was vorstelijk. De stappen vergissing. Ik vertrouwde op mijn roem en mijn inkomen. Ik ging boven mijn stand leven. Ik woonde in een schitterend huis, behing een vrouw met juwelen en verwende een zoon tot in de grond. Ik geloofde aan het sprookje van een vrije wetenschap. Ik dacht dat ik altijd op mijn gemak zou kunnen blijven onderzoeken. Ik verbeeldde me dat de instrumenten, de elektronische microscopen en de computers van mij waren. Ze waren niet van mij. De pure wetenschap werd te duur voor de industrie. Ik vloog met een grote boog uit mijn betrekking toen de economische crisis kwam. Net als vele andere wetenschapsmensen, fysici, mathematici, cybernetici. De leerstoelen waren bezet door mijn leerlingen, de instituten voor kankeronderzoek en biologische oorlogvoering overvol. De hypotheken waren te hoog. De vrouw liep weg met mijn zoon, de juwelen en een minnaar. Ik veranderde mijn naam en dook onder ik ging onder in het grondsop van onze steden, in het intellectuele proletariaat van onze maatschappij, in de ongebruikte denkvoorraad van de mensheid. Ik werd taxichauffeur. Een baan die me in contact bracht met bos. Een toeval, twee jaar geleden, op een rossige winteravond. Een catastrofe. Het derde crematorium waar ik u naartoe rijd. Ik zoek verder. Dan moet ik de hele stad opspitten. Directeur van een begrafenisonderneming. <laughs> Dat is een goeie. Weet u waarom ik naast u zit? Gewoonte. Mijn gewoonte is om achterin te zitten. Hé, daar gaat Bram Waterhoofd. Ken ik niet. Als iemand herkent, dan zat u nou naast een lijk. Ik ben Bos. Er zijn er veel van. Ik ben dé Bos. Ik rij niet zo hard. Oké, okay, 50. Mijn gezondheid heeft een klap gehad. Geen wonder. Ik zou je kunnen neerknallen. Het is mijn vak om mensen neer te knallen. Ik begrijp het. Tegen betaling. Het gaat mijn licht op. Ik ben een van de kopstukken in de branche. En Bram Waterhoofd? Van de concurrentie. Die ziet morgen de zon niet meer. Rood. Rustig stoppen. Als Bram Waterhoofd bij het kruispunt stond, zag u morgen de zon niet meer. Het risico van het vak. Hé, hey, daar heb je Jeff met de wolvenmouw. De man met de sportpet? Ja. Zat net in elkaar. Sam heeft hem te pakken. Mannetje van u? Mannetje van mij. Groen. Die zijstraat in. Zeker, meneer. Hier moet nog een crematorium zijn. Twee maanden geleden afgebroken. De laatste kans naar de knoppen. Koop op. Begrijpt u mijn probleem? Wat dan? Een hygiënisch probleem. Hoezo? In het begin lieten we de lijken gewoon liggen. Dat zal de politie erg vervelend hebben gevonden. Milieuverontreiniging. U had een privé moeten leveren. We kunnen hun prijzen onmogelijk betalen. Daar naar links. Vermoorden is niet meer rendabel. Is taxi rijden rendabel? Ook niet. Het zijn slechte tijden. Waarom stopt u? Een crematorium is niet de oplossing voor uw probleem. Waarom niet? Als je een lijk verbrandt, wordt een hele wijk verduisterd door de rook. Dan kan zakelijk gesproken niemand mij meer helpen. Er is iemand die u kan helpen. Wie? Ik. Voor de dag ermee. Ik kan er misschien. niet. Ik kwam er niet. Ik de dag. En Ik die tijd ben Ik geen het niet. Ik Ik kan het niet. Ik kan dat was alles. Ik ben een necrodialyticus geworden en de installatie die ik heb uitgevonden is een necrodialysator. Mijn laboratorium bevindt zich vlak bij de rivier in de vijfde onderaanste verdieping van een oud pakhuis waar maar weinig mensen het bestaan van weten. Je kunt er alleen binnenkomen via een goederlift. heeft lucht gekregen van onze bezigheden. Er komt onverwachts bezoek. Ik hou niet van onverwachts bezoek. Als hij op tijd komt, zijn we de sigaar. Hij komt niet op tijd. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ook niet. Zet het apparaat nou toch af. We moeten de koelcel leegmaken. Hoeveel zit er nog in? Vijf. Laat het apparaat al vluggelopen. lopen. werkt al op topcapaciteit. Ken je hem? Nee. Hij jou? Nee. Eigenaardig. Eindelijk. Nog vier. Hoe kwam hij op jou? Hij riep me in zijn kantoor. Alleen om te zeggen dat hij mee wil spreken? Ja, alleen maar dat. Hier? Hier. Verdomme. Dat valt me niet. Mij ook niet. Jouw superieur is officieel Mac. Weet ik. Nou, heb je Mac dan niet genoemd? Ik heb Mac genoemd. hè? Hij wil de superieur van Mac spreken. Verdomme, wat er... Ze zeggen dat hij absoluut ongevaarlijk is. Totaal. Ik woon trouw ongevaarlijke figuren. Je ziet het er donker in. Nu nog drie. Hij kan mij nergens van beschuldigen. Jij staat boven elke verdenking. Ik was erbij toen we Isigaki veroverden. Geldzorgen, tikkertjes, laat haar weten, duizelingen, gezwollen voeten. Eén raad dok, blijven de vrouwen af. Ik leef al twee jaar samen met de Griet. Daar jank je elke dag over? Je hebt een duur appartement voor laten inrichten. Daar heb je ook elke dag spijt van. Die zouden ziek was nog eens de kop. Die kostte vroeger jouw rivalen de kop. Ik weet niet eens met wie ze me bedriegt. Laten schaduwen. Nee, heb ik ben er trots voor. Vroeger was je niet te trots. Vroeger was ik jonger. Ga naar een psychiater. Dat heb ik gedaan. Defecte moederbinding. Als hij nou komt, dan laat we m'n sedium totaal in de steek. Hij komt niet op tijd. Godzijdank. Het vervloekte oud worden. Nog maar twee. Pak voort. Koek hem toch gewoon om. Als ik maar niet zo'n verdomd slecht voorgevoel had. De lift wordt naar boven gehaald. Hij komt. Weggehaald. Hij is op tijd. Meer dan op tijd. Dat moet ik om gods wil doen. In zijn kantoor maakt hij werkelijk een ongevaarlijke indruk. We zijn hier niet op zijn kantoor. Hebben wij elkaar niet al eens eerder ontmoet? Jij hebt mij ontmoet. Wanneer? Ik herinner het me nog heel goed. Ik wil niet te binnenschieten. Het komt nog wel. Ik ben onschuldig. We zijn allemaal onschuldig. Ik ben een gewone burger. We zijn allemaal gewone burgers. Ik heb Isigaki helpen veroveren. We zijn allemaal helden. Drink jij niet, op? Nee. je gezondheid, Bos. Wow, op je gezondheid, kap. Afschuwelijk, niet te zuiken maakt Max en altijd zelf. Hij zou ons beter moeten schenken. Daar piekert hij niet over. Misschien piekert hij er later over. Hij houdt niet van de politie. Ik ben hier niet beroepshalve. Dan zou je er helemaal niet zijn. Het gaat om jouw zaak. Ik heb geen zaak. Ik ben privépersoon. Ik had een bespreking met Mac. Mac beheert mijn vermogen. Rijke voorouders. Het blijkt nergens uit. We hebben de staat helpen grondvesten. Een enorme villa. De valse bescheidenheid is onbehoorlijk. Streng bewaakt. Kostbare verzameling Hollandse oude meester. Daar zijn geen vijftien man voor nodig. Ach, vijftien. Je bent beter op de hoogte dan ik. Streng geselecteerde bodyguards. Doodgewone lijfwachten. Ik heb er één omgekocht. Wie? Doe niet toe. Het is warm hier beneden. Helemaal niet. Heb je al laten nagaan? Tactiek. Wat weet je? Alles. Hoe ben je erachter gekomen? Mac vertelde dat je een scheikundige in dienst had. Mac lul te veel. Zo is dat. Doc is een ongevaarlijke zatladder, die hoogstens een waspoeier heeft uitgevonden. Misschien is hij een genie. Ik weet niet eens precies hoe hij heet. Daar kom ik wel achter. Ik moest iemand aan het baantje helpen. Ach nee toch? Ja. Een slachtoffer van de economische crisis. Nou en? Nou, dan moest taxichauffeur worden? Mensenliefde is er bij jou niet bij. Je beledigt me. Ja, amuseert me. Iemand heeft zich opgelost. Je bent op de hoogte. Doc. Kop. Je bent toch een genie. Wie ruiste daar weg in de kanalisatie? Een garage-eigenaar. Hoeveel? Voor? Voor de garage-eigenaar? Vijfduizend. Met zoiets geeft men zich niet af. Hoeveel lijken bevinden ze nog in de koelcel? Eén. Vrouwtje Miller, doodgeknuppeld. Ik kijk nooit. Wie heeft dit werk besteld? De broer. Hoeveel heeft hij betaald? Negenduizend. Stelt Mek de prijzen vast? Die jonge Miller had 50.000 kunnen betalen. Zoveel dat hij nooit bij elkaar gekregen. Wie bij de dood van zijn zuster 3 miljoen erft, krijgt zoveel bij elkaar. Jij leidt aan grootheidswaanzin. Ik ben realistisch. Ter zake. Is het pakhuis nog zijn geld? Ik heb gezegd dat ik hier niet beroepshalve ben. Je bent politieman. Juist daarom zou je mij moeten vertrouwen. Juist daarom vertrouw ik je niet. Gevoelig. Ik moet mijn ticketjes sparen. De moordstatistiek van onze stad was de hoogste. Toen namen ze dok in dienst. Nu is de naam van onze stad weer in ere hersteld. De moordstatistiek van onze stad is de laagste. Uh -huh. Omdat Dok een methode uitvond om lijken in vloeistof om te zetten. De perfecte moord werd mogelijk. Wat wil je? 50%. <laughs> je wil me ruïneren. Als ik je wilde ruïneren, dan zou ik je liquideren. Ik draag alle onkosten. Jouw bende kost je maar 10%. Mijn bende haalt me het vel over mijn hoor. Je betaalt schunnig weinig. Voor schunnig werk. Zakelijk ben je een stumper. 15% gaat naar een Zakelijk een nog grotere stumper. Jouw zaak zou kunnen floreren als nooit tevoren. Maar jij verpest hem weer. Je moet niet sentimenteel worden. Wat ben je van plan? Het te laten floreren als nooit tevoren. Doc, wat verdien je? 500 per maand. Weinig. Als taxichauffeur had hij minder. Ik ben van plan om Doc tot onze compagnon te maken. Laat hem deelnemen met één promiel? Ik krijg 50, jij krijgt 30 en Doc krijgt 20%. procent. Ik doe mijn beroep op je gezonde verstand. Ik schat de geest hoog. Op 20%? procent? Zonder Doc geen opbloei. Je bent een communist. De tijd van de grote bossen is voorbij. Als ik met 30% ook nog de bende en Mac betaal, dan zit ik op zwarte zwartzaad. Beter dan op de elektrische stoel. Ik vind je grappig om het Met jouw moderne ideeën boor je mijn levenswerk de grond in. Ik ben bereid om Mac over te nemen. Hm, dan krijg ik tenminste weer een beetje lucht. Daar blijft je ook niets anders over. Hm. Nee maar Dok, nu heb je me een betere whisky voorgezet. Ze halen de licht naar boven. Ik verwacht niemand. Een verrassing. Dat is toch de politie? Hier is de grote kist, Pop. In de koelcel, Jim. Goed, Pop. Dus. Mijn beste man. Ik dacht dat hij mijn beste man was. Hij is nu onze beste man. Wie zit er in die kist? Mac. Je zei dat je in bespreking met hem me had gehad. Het resultaat. Mac was mijn beste vriend. Hij had niet de capaciteit om de betalingsmogelijkheden van onze cliënten te schatten. En wie moet dat dan in het vervolg doen? Doc. Relaties met cliënten zijn niet gemakkelijk aan te knopen. Mac knoopte ze te gemakkelijk aan. Ga mee Jim. Dok. Jouw whisky was uitmuntend. Van nu af aan wordt de onderneming exclusiever en duurder. Deze machtsstrijd ontbrak me nog net. Mijn slechte voorgevoel heeft me niet bedrogen. Ik ben jouw compagnon geworden. Die sfeer is ook. <laughs> Je bent in handen van keurige mensen gevallen. En ik heb nog wel Isigaki helpen te veroveren. We leven in een andere tijd. Het is hier ook te barster van de eten. Denk aan je tikkertje. Als ik nou maar wist waar ik die vent eerder ontmoet heb. Ik heet Ann. Ik ben de maîtresse van Bos. Ik was een fotomodel. Geen beroemd. Mijn grootste succes was een reclamecampagne voor een tuinschommel. Voor mij had Bos een andere metresse, mijn vriendin Kitty. Ze woonde in een chique buurt. Toen ze mij bij zich uitnodigde, zei ze dat Bos niet aanwezig zou zijn als ik kwam. Toen ik kwam, was Bos wel aanwezig en Kitty verdween. Ik had direct een slecht voorgevoel toen Bos me nam. Je zou je met mensen als Bos niet moeten inlaten. Maar sindsdien leef ik met hem samen. Hij verwend me. Ik rij in een dure sportwagen. Hij geeft me juwelen en een als cadeau. en laat schaffen in een kleine Rembrandt. mag hem alleen aan niemand laten zien. Ik heb Kitty's woning overgenomen. Kitty is niet meer tevoorschijn gekomen. Ik kan me voorstellen wat er met haar gebeurd is. Bos is machtig. De mensen zijn bang voor hem. Maar ik weet niet wat hij uitspookt. Het is beter dat ik het niet weet. Vaak vliegt hij naar de Westkust. Toen hij weer een keer naar de westkust was gevlogen, ging ik naar de Tommy's Bar. Eigenlijk had Bos me verboden om naar de Tommy's Bar te gaan. Hij wilde dat ik alleen dure restaurants bezocht. Maar toch ging ik dikwijls naar de Tommy's Bar, omdat ik zelfstandig wilde zijn en omdat het gevaar me prikkelde. En zo gebeurde het dat ik Doc ontmoette. Hij zei dat hij vlak bij de rivier woonde, maar ik was toch bang toen we het pakhuis inliepen en naar beneden gingen. En ik keek argwanend om me heen toen ik de eerste keer in deze ruimte kwam. Nou? Zo diep in de grond? Vijf etages diep. Woon je hier? Hier woon ik. Dag en nacht? Altijd. Dat is toch geen woning? Voor mij wel. Ongezellig? Ik heb geen gezelligheid nodig. Er druppelt ergens water? Bang? Een beetje. Je hebt me aangesproken. In de Tommy's bar. Je bent vrijwillig meegegaan. Ik weet het. Kon je niet schelen waarheen. Nu ben ik hier. Je wilt met me naar bed. Mijn naam wat. Hier is de divan. Ik zie het. je uit. Straks. Whisky? Graag. Als je wilt kun je weer naar boven. Ik blijf. Ik ben je wetenschapsman? Zoiets, ja. Ik maak industriediamanten. diamanten Moet je daarom zo diep onder de grond? Radioactieve straling. Gevaarlijk? Alleen als het apparaat in werking is gesteld. Mijn uitvinding. Ik heb meteen geweten dat je een intellectueel bent. Ik ben er een geweest. Moet ik me nu uitkleden? Straks. Bang? Nee. Ik heb je nog nooit gezien in Tommy's bar. Ik ben ook nog nooit in Tommy's bar geweest. Leef je werkelijk altijd hier beneden? De eerste keer dat ik boven was. Het is meer dan een jaar. Jij kwam met een moordslee voorrijden. Een cadeau. Je bondje was dus ook niet goedkoop. Ook een cadeau. Waarom heb je juist aan mij gevraagd om met je naar bed te gaan? Toeval. Had je het ook aan een ander gevraagd? Ook, ja. Een dure hoer of stuk op een avontuurtje? Doet er niet toe. Wil je nog steeds met me naar bed? Nog steeds. Ik betaal geen cent. Doe er niet toe. Merkwaardig kindje. Ik heb een hele tijd geen vrouw gehad. Ik vind het gek, hier beneden. Ik heb ooit eens heel chic gewoond. Geruïneerd? Maar dan ook helemaal. Ik heet Anne. Ze noemen mij Dok. Waarom wil je met me net bed? Gaat je niet aan? Kleer je dan maar uit. Ik kleer me uit. Toen kleedde ik me uit. Misschien omdat ik me wilde breken op Bos. Misschien omdat ik me schaamde omdat ik Bos niet had kunnen weerstaan. Het was heel fijn. Ik vond die kale ruimte diep onder de grond opeens gezellig. Ik bleef maar een paar uur bij Doc toen. Daarna wilde ik hem nooit meer terugzien. Maar toen Bos weer naar de westkust vloog, zag ik Doc terug. En nu ga ik ook naar hem toe als Bos niet naar de westkust vliegt. Ik ben gelukkig met Doc. Ik vertrouw hem, meer dan ik ooit een andere man heb vertrouwd. Toch praatte ik tot nu toe nooit met hem over Bos. Hij moest niet weten dat ik Bos kende en Bos ook niet leren kennen. Hij moest geen flauw idee hebben dat er een Bos bestaat... Maar nu moet ik over Bos praten met hem. Zij het voorzichtig, zonder zijn naam te noemen. De fabrikage van Industriediamanten eist constante supervisie. Elke keer als je uit die andere kamer komt, heb je het koud? Het is daar fris. Want het moeten we weer afscheid nemen. Dit is de eerste keer dat je de hele nacht bent gebleven. Ik ben verliefd op je geworden. Zomaar ineens. Men wordt niet verliefd op iemand zoals ik. Je bent anders dan de anderen. Ik ben net zo geworden als de anderen. Ik wilde een behoorlijk mens blijven. Dat wilden we allemaal. Jij bent een behoorlijk mens. Onzin. Als ik niet vertrouwd had op een instrumenten, en zonder elektronenmicroscoop en zonder computer had durven denken, was ik misschien een behoorlijke wetenschapsman gebleven. Dat is alles. Het is niet onbehoorlijk om industriediamanten te maken. Alles is vandaag de dag onbehoorlijk. Je weet niets van mij. We hoeven niets van elkaar te weten. Ik word gementeneerd. Nou en? Ik kan niet meer leven met hem sinds ik jou ken. Een hoge oom? In bepaalde kringen. Zijn naam. Ik wil je er niet bij betrekken? Ik ben er al bij betrokken. Nog niet. We zijn allemaal overal bij betrokken. Hij heeft mijn Rembrandt cadeau gedaan. Die kan niet echt zijn. Oh nee? Of hij is gestolen. Dan is hij echt. Ben je bang? Sinds ik van jou hou? Is hij achterdochter geworden? Weet ik niet. Ben je in gevaar? Als je achterdochtig is geworden. Je had niet verliefd op hem moeten worden. Maar ik ben nou eenmaal verliefd op je geworden. En? Wat ook? Ik ben ook op jou verliefd geworden. Zomaar ineens. Wat moet ik doen? Niet meer met hem samenleven. Ik moet met hem samenleven. Hij zal me overal vinden. Ik breng je naar een veilige plaats. Waar? Bij de vriendin van mijn compagnon. Wie is jouw compagnon? Dat is onbelangrijk. Ook een hoge oma? Ook, ja. Volgende week vliegt hij naar de Westkust. Dan kan het te laat zijn. Het is gevaarlijk om voor die tijd bij hem weg te gaan. Vandaag nee. nog. Vandaag komt hij bij me. Morgen dan. Ik weet niet of dat kan. Het moet. Morgenavond. Hier beneden. Na tien. Na tien. Neem niets mee. Het moet zo zijn, alsof je niets bent opgelost. Jij? Ik moet hier nog beneden blijven. Vanwege jouw hoge omen? Ik ga meedoen in een grote zaak. Met je industriediamanten. Ja. Een vieze zaak? Dat zijn alleen maar vieze zaken. Binnen een jaar ben ik rijk. Een jaar kan een eeuwigheid duren. Niet altijd. Als het je lukt... Dan gaan we samen weg uit deze stad. Als we geluk hebben... Het lukt me, omdat ik weer een kans krijg. Met je industrie diamanten. Met jou. Ik moet gaan. Ik moet werken. Ik moet nog één keer terug naar mijn hoge oma. De laatste keer. Mijn naam is Bill. Ik ben 24. Ik zie eerst de eerste biologie, toen ben ik omgezwaaid naar sociologie. Het is onbehoorlijk om na te denken over atomen, moleculen, spiraalnevels of koolstofverbindingen wanneer een corrupte staat, een nog corruptere maatschappij of een idioot dogmatisme de wereld te gronden richten. Het is zinloos om steeds weer nieuwe ideologieën op te bouwen. Er is genoeg gewauweld. Grotere nood brengt de mensen pas tot nadenken. Toch hoort bij een krankzinnige wereld een krankzinnige methode. Onze strijd richt zich tegen elk politiek systeem en tegen elke maatschappijorde. Er deugt allemaal niets van. De algemene corruptie is niet te bestrijden, men moet ze bevorderen. Een slim geplaatste bom is geen utopie, maar werkelijkheid. Een spoorwegwissel die op het goede moment fout wordt overgehaald, geen ideologische daad, maar een zinvol ingrijpen in de geschiedenis. Ledigheid is des duivels oorkussen meedoen is misdadig plannen maken tijdverspilling alleen met amok maken kom je verder dit inzicht omzetten in de daad dat is mijn doel de lift mijn scène komt straks Jack Dok. Ik werd vandaag om acht u precies hier besteld door een onbekende. U bent een man van de klok. Ik hoop dat ik hier goed ben. U hebt zich niet vergist. Geen angst? Mensen zoals u boezemen vertrouwen in. Mensenkennis. Het gaat om de chemische industrie. Ik weet het. Ik zit in de Raad van Beheer. Ik ben vereerd. Ik spreek uit naam van de hele Raad van Beheer. Spreekt u maar. Behalve natuurlijk de president van de Raad van Beheer. De zaken graag. De chemische industrie is waarschijnlijk zelfs voor u een begrip. Ik heb er gewerkt. Ik kan me u niet herinneren. Niemand kan zich mij herinneren. We hadden tienduizenden in dienst. Chef van een van uw researchafdelingen. De wetenschapsmensen van de researchafdelingen die economisch niet van belang waren... ...werden zonder meer ontslagen. Tegelijkertijd werd de afdeling propaganda opgeschroefd. Nou ja, zaken zijn zaken. Laten we dan tot zaken komen. Ik kreeg een schriftelijke aanbieding. Dat schijnt u te interesseren. Onder bepaalde omstandigheden. Wie wilt u geliquideerd hebben? De eigenaar van de chemische industrie. De oude Nick? De oude Nick is dood. De erfgenaam. Zijn stiefzoon. Waarom zouden we ons met hem bemoeien? U hebt mijn opdrachten aanvaard en geen vragen te stellen. Ik moet die zaak rondhebben, u moet antwoord geven. Niet onbeschoft worden. <laughs> Ik ben de cliënt niet. Ik ben de broer van Nick. Nou en? De chemische industrie werd door mijn grootvader gegrondvest. Ik kan niet toelaten dat zij in handen valt van iemand die van zo'n lage afkomst is. De moeder hoereerde zich het bed in van de oude Nick... De vader is gekrapeerd in de groot. De zoon bezit volgens testament de meeste aandelen. Is president van de raad van beheer en de rijkste man van het land. Dit schandaal moet een halt worden toegeroepen. Als de onderneming die stiefzoon laat verdwijnen... dan moet u volgens de wetten van dit land zes jaar wachten... voor u zijn erfenis kunt aanvaarden. Dat geduld breng ik wel op. Vooral omdat de raad van beheer mij tot president zal benoemen. Hoeveel biedt u? 100.000. 1 miljoen. Onmogelijk. Ik pas de prijs aan de klant aan. U zet ons het mes op de keel. U moet niet zo mekkeren. Je moet met spoed de raad van beheer bij elkaar roepen. U doet maar wat u niet later kunt. Ik weet niet of de raad toe zal stemmen. Oh jawel, vast wel. Vader. Bill. Ik heb je overal gezocht. Ik ben ondergedoken. Jarenlang. De tijd gaat snel. Ik was bang dat je. Oh, ik kom er wel. Los er een lijk op. Mijn baan. Ik weet het. Het gaat me redelijk. Ik zie het. Je bent hier binnengeslopen. Ik ben hier naartoe gestuurd. Je bent een groot man van de wetenschap geweest. Ik wist iets af van aminozuren. We hebben aan jou wezenlijke inzichten te danken betreffende het leven. Nogal verrassend om je weer te zien. Nogal. Je hebt je onderhandeling van zo even ook gehoord. Dat heb ik. Ik verwacht iemand anders. Ik ook. De rijkste man van het land. Laten we elkaar niets wijsmaken. Je weet voor wie ik werk. En het was leuk om je weer eens te zien. Ik ben toevallig je vader. En jij bent toevallig mijn zoon. Meer hebben elkaar niet te zeggen. Adieu, Bill. De erfgenaam van de chemische fabriek kan me beter een andere onderhandelaar sturen. Nou? Ik ben de erfgenaam van de chemische fabriek. Moeder trouwde met de oude Nick, twee jaar geleden. En de advocaat waarmee ze me toen... Ze heeft zich hoger opgenaaid van het ene bed in het andere. Carrière. En ik kwam terecht bij het baantje van lijken oplossen. In de natuurlijke bestanddelen. Ook een carrière. Drie weken geleden zijn de oude Nick en moeder in zijn privévliegtuig tegen een rotswand aangevlogen. Gecondoleerd. De begrafenis van het jaar. Ik ben er lang niet meer op de hoogte van wat er boven gebeurt. Laten we tot zaken komen. Jij schrijft een cheque uit van 2 miljoen en je maakt dat je wegkomt. Op het vermoorden van Jack stel ik geen prijs. Onverstandig. Daarvoor in de plaats bied ik 10 miljoen. Grappig. Voor het vermoorden van de president van de staat. Dit is een kwalijke grap. Bloedige ernst. Ik heb gevoel voor humor, Bill, Maar ik moet je erop wijzen dat de firma dat niet heeft. Ik maak geen grapjes. Maak dat je wegkomt. Ik heb mijn aanbod gedaan. Twee miljoen voor het vermoorden van Jack en Laas erop. Jij bent de onderhandelaar. Ik ga hier niet op in. Jij gaat hier wel op in. Ik weiger, dit is nonsens. Kop gaf me jouw adres. Anders zou ik me tot hem moeten wenden. Ik ben het hoofd van de politie zeer erkentelijk. Hij bracht deze onderneming onder mijn aandacht. ...en daardoor kwam ik op het idee er zinvol gebruik van te maken. Waarom wil je de president laten vermoorden? Ik vertegenwoordig de tot nu toe meest radicale richting van het anarchisme. Daar ben ik inmiddels ook al achter. De repressieve tendensen. Vandaag de dag spreken moorden naar spotjes Latijn. Dat hebben ze geleerd van de mensen die hen al eeuwenlang vermoorden. Wie het geweld idealiseert rechtvaardigt de maatschappij. Wie de maatschappij idealiseert rechtvaardigt het geweld. Ik idealiseer de maatschappij niet. Je doet veel erger. Je doet mee. Laten we dit gesprek zakelijk houden. Ik hoop dat ik met de onderneming een overeenstemming kan bereiken. Ik geef opdracht om de ene president na de andere te mollen. Dat kost een lieve duit. Ik laat de wereld in de lucht vliegen. En tegelijkertijd vergooi ik de enorme winsten die ik met de chemische industrie maak. Men koopt geen revolutie, men doet eraan mee. Krijg jij een deel van de winst? 20%. procent. Nou dan. Ik heb het niet alleen voor het zeggen. De onderneming heeft mij een voorstel gedaan. Ik doe een beter voorstel. Jacks aanbod zou wel eens aangenomen kunnen worden. Niemand slaat 10 miljoen af. Bill, ik zeg het je nog één keer. 2 miljoen voor het vermoorden van Jack en wegwezen. Ik ben de rijkste man van het land. Jullie zijn op mij aangewezen en ik op jullie. Anders missen jullie de boot met de handel en ik met de politiek. Ik ga met de onderneming praten. Je hoort van me. Wanneer? Heel gauw. Zo mag ik het horen. Jouw leven zit op het spel. Ik zet alles op het spel. Jouw eenmansonderneming is je reinste waanzin. Je vergeet de enorme kwetsbaarheid van de tegenwoordige maatschappij... Het mij miljoenen heeft een mens alleen maar jouw wetenschappelijke kennis aan te wenden. Wetenschap heeft niets met politiek te maken. Misschien toch wel. Wie een mengsel van methaan, waterdamp, ammoniak en waterstof blootstelt aan een elektrische ontlading... krijgt aminozuren, de grondstof van het leven. Door dit experiment ben jij beroemd geworden. Ik herhaal dit in de politiek. Het mengsel is onze maatschappij. Ammoniak en methaan zijn geweldig stinkende gassen. ...en de elektrische vonk mijn miljoenen waar ik via jullie mee handel. Wil je mij wreken? Bill. Vader. Ik weet dat ik het recht verloren heb om met jou van gedachten te wisselen. We elkaar nooit meer mogen tegenkomen. Een kwalijke grap heeft ons weer bij elkaar gebracht. De collaborateur en de non-collaborateur. De vader en de zoon. Maar je hebt een verkeerd uitgangspunt gekozen voor je wraak ik heb me in dienst gesteld van de onderneming waarom omdat ik kapot ging aan de maatschappij omdat ik de wereld nog één keer wilde laten zien omdat ik mezelf verachtte uit haat uit verbittering allemaal grote woorden misschien alleen maar uit gedachteloosheid omdat ik niets meer erg kon vinden misschien alleen maar om wat beter te kunnen leven vijf verdiepingen onder de grond jij kunt mij niet wreken omdat ik me allang gevroken heb op mezelf, als een bedrogen echtgenoot, die zich vreekt door zich te ontmannen. Ik vreek me toch. Laat me met rust. Stil hier. Ik heb je niets meer te zeggen. Er druppelt ergens water. Dat komt binnen via de rivier. Wat er ook boven gebeurt, er dringt hier niets stukje door. De hele wereld gaat je niets meer aan. Ze levert je alleen nog haar door. Ik vernietig haar niet. Zij vernietigt zichzelf. Ik help alleen een handje. 10 miljoen. Waar naartoe, Bos? Hierheen, Sam. Ja, Bos. Wacht in de kettelwerk, Sam. In de hutkoffer zit het lijk van Anne. Ik heb er gedood uit tactische overwegingen. Persoonlijk had ik aardigheid in haar. Niet zozeer omdat ze met dak sliep, maar ik moest lachen om de angst die ik haar inboezemde. Ja, het zou me niks verwonderen als Anne dacht dat haar voorgangster Kitty door mij uit de weg was geruimd. Kitty die er al heel lang een bordel op nahoudt aan de westkust. En zo haalde ze het in haar hersens mij met een man te bedriegen zonder dat er bij haar opkwam dat hij mijn employé was. Hm, hier al te lachen. Dat Doc niet op het idee kwam met wie hij eigenlijk sliep, is weer wat anders. Sinds wanneer heeft een intellectueel iets in de gaten? Daarom is hij juist zo bruikbaar. En God weet dat Doc bruikbaar is met zijn necrodialisator. Reden te meer om hem zijn verhouding met Anne niet kwalijk te nemen. Integendeel, ze hadden me zegen. Ik ben breed van opvatting. Maar toen kwam kop in het strijdwerk. Kop die ik al eens eerder ergens ontmoet had. Kop die ik maar niet kan thuisbrengen. En hij schoof Doc 20% toe. Toen moest ik al handelen. Alleen via Anne is Doc. En alleen via Doc is Kop te pakken. En was nou eenmaal Doc's zwakke kant omdat hij er een slecht geweten op nahoudt, zoals alle intellectuelen. Ze doen tweemaal een beroep op de wereld, zoals hij is en zoals hij eigenlijk moest zijn. Van de wereld zoals hij is leven ze, en aan de wereld zoals hij moest zijn ontlenen ze de maatstaven om de wereld waarvan ze leven te veroordelen. En terwijl ze zich schuldig voelen spreken ze zichzelf vrij. Ik ken die verneukerij. Het zootje deugt niet voor de schepping van de wereld. Maar dat schuldgevoel is allemaal inbeelding. Een luxe waardoor ze zich kunnen drukken als het op daden aankomt. Die goede dok. Hij zal zich schuldig voelen aan hens dood. Zijn weerstand laten varen tegenover mij. Uit angst voor mijn wraak, Van kop overzwaaien naar mij. En dan zichzelf heilig verklaren met behulp van een nog slechter geweten. De lift komt. Goedenavond, Bos. Goedenavond, Doc. Ik sta verbaasd. Heb je eten ingekocht? Eindelijk eens een keer boven geweest. Voor de tweede maal. In twee jaar. De eerste maal. leerde ik mijn vriendin kennen. En nu? Komt ze voor altijd. Al gauw? Na Wil jij je vriendin bij die griet van mij brengen? Daar is ze veilig. Je zegt het. Niemand komt op het idee dat ze bij de vriendin van de Grote bos zit. We zijn nu partners. Zo is dat. Blijf met je handen van mijn vriendin af. Ik zeker, met mijn tikkertje. We gaan trouwen. Wanneer? Over een tijdje. Man, ik heb je gewaarschuwd voor de liefde. Dat is mijn zaak. Ik zeg het zomaar. Ik heb een aandeel van 20%. Als ik genoeg bij elkaar heb, begin ik een nieuw leven. Wie lijken oplost, begint geen nieuw leven. Ik stap uit de zaak. Er zijn zaken waar een mens niet meer uitstapt. Is dat een dreigement? Nee, een feit. Nieuwe handel? Onbelangrijk. Wie? Privé aangelegenheid. Oké. Okay. Doc, ik weet dat het laat is. Je hebt inkopen gedaan en je wacht op je mokkeltje. Maar voor mij heb je toch nog wel even een kwartiertje over. Een klein hapje welkom thuis. Onze zaken nemen een enorme vlucht. Dat is alleen maar prettig. Ik weet het zo net nog niet. Wat bevalt je dan niet? Kop. Hij heeft onze zaak van de eeuw bezorgd. Hij bezorgde niet zichzelf. Wij hebben ook een aandeel. Een corrupte politieman irriteert me mateloos. De politie is altijd corrupt geweest. Niet op deze schaal. Als hij 2 of 3 procent genomen had, dan zou ik het prima gevonden hebben. Maar 50. Ik heb de officier van justitie voorzichtig inlichtingen laten inwinnen. Kop is omgekocht. De officier van Justitie is volkomen zeker van zijn zaak. Misschien heeft kop de officier van justitie omgekocht. Dat zegt een patriot niet. Ik ben geen patriot. Een officier van justitie laat zich niet omkopen. Iedereen is omkoopbaar. Dat weet ik. Jij bent een zwerver. Het vaderland zou jou een zorg zijn. Schaam jij je niet om iemand zo verdacht te maken? Meestadigen zijn tegenwoordig romantisch. Van beroepsethiek heb jij zeker nog nooit gehoord. Niet in jouw Kringen. Wij zijn partners, dat heb je zelf gezegd. Dan moet je je ook aan onze zakelijke principes houden. En wat zijn die dan wel? Ten eerste, redelijke prijzen... Jij vroeg aan Jack een miljoen. Dat is irreëel voor het liquideren van een privépersoon. Als we met dergelijke prijzen beginnen, worden we binnen het jaar weggeconcurreerd door iedereen die goedkoper werkt dan wij. Ten tweede, geen politiek. Ik zeg het bij mensen tot in de treuren, afgevaardigden en senatoren zijn taboe. En de president helemaal. Dat is een symbool waar ik mijn vingers niet aan brand. Het liquideren van de erfgenaam van de chemische werken is nog tot daaraan toe. Maar het vermoorden van de president van het land, daar steek ik een stokje voor. Anders worden we de grond ingestampt door de politici. We hebben een langer besluit genomen. Wij? Kop en ik. Heb je hem dan ontmoet? Vanmiddag. En ik kon me niet eens aan de telefoon krijgen. Mij heeft hij opgezocht. Achter mijn rug. Er is besloten om de president te vermoorden. En ik heb niks, zeker niks in te brengen. Meester stemmen gelden. De erfgenaam van de chemische werken is een hondsgevaarlijke dilettant. Wie vandaag de dag een president wil liquideren... Hoeft alleen maar voor een handvol bankbiljetten een scherpschutter met een telelens op zijn geweer te huren. En niet 10 miljoen over de balk te gooien. Laat staan een gerenommeerde zaak als de onze lastig te vallen. Vooruit ga je werk. Nu? Nu. Maar mijn meisje... maar! Zoals je wilt. Ik had het net voor ze komt. Is ze mooi? Wie? Die gliet van je. Oh ja, heel mooi. Die was ook mooi. Wie? Die gliet van mij. Was? Maak haar klaar in de koelcel en los haar in haar bestanddelen op. En ik was gedoom als een vader voor hem. Doc, mag het voort? Het is me zwaar gevallen. Doc, geloof me, maar mijn griet zal in haar appartement jouw griet geen gezelschap kunnen houden. Bisonie is lekker eten. En jaloersie. En toch heb ik ineens het gevoel dat mijn griep met trouw was. Ja. Ze staat op, pakt de koffers, wil hem smeren, stiekem er vandoor gaan met de juwelen, spoorloos verdwijnen met de bontjas en met de Rembrandt die ik haar cadeau had gedaan. Ze heeft zich niet eens verdedigd. Goeie olijven. Als ik maar wist wie die vent was waar ze naartoe wilde, waar ze steeds weer mee sliep. Goh, je hebt zelfs voor caviar gezorgd. Als die griet van me hier maar verdedigd had. En een mens laat zich persoonlijk niet wurgen. Bovendien wou ik eigenlijk alleen. Gek, hè? Ik ben zelfs niet meer jaloers. Ze is dood. wel, daar ben ik gek op. Ze moet hooguit 25 zijn. Wat is er nou voor een opmerking? Ze is mooi, weet ik. De mooiste vrouw die ik ooit heb gezien, weet ik. Je had haar niet moeten vermoorden. Toch heb ik het gedaan. Bos. Ja? Ik. Ja? Niets. Nou, dan niet. Ik heb je in dienst genomen om lijken op te lossen en niet om je met psychologische studies bezig te houden. Het was toch immers maar een hoer? Ik ken haar niet. Weet ik, je kent haar er niet. Ik heb haar appartement niet meer nodig. Ik dacht dat het, het mokkeltje van jou in gevaar was. Ze zal het wel hebben overdreven. Ze was bang, zei je. Nu niet meer. Als jij het zegt. Ik breng mijn vriendin wel ergens anders onder. Dat is jouw zaak. Ik dacht dat je met het grietje gelukkig zou worden. Man, jij ziet zo wit als een doek. Ik heb gewoon met je te doen. Als gevoelsmens gaat het overlijden van mij griet jou aan het hart. Je bent er kapot van, alsof het jouw geliefde was. Terwijl er toch een wild vreemde voor je was. Komt omdat jij geen zakenman bent, Doc. Ik praat met je alsof ik je vader ben, ondanks mijn verlies. Jij komt tussen de wielen als het zo doorgaat. Het leven wordt van dag tot dag harder, de strijd om de macht steeds gruwelijker. Ik doe je een voorstel, Doc. Jij hebt een aandeel van 20% in de zaak. Geef die 20% nou aan mij. En ik geef jou 5000 per maand. Ik neem alle zorgen van je weg. En jij kan je rustig concentreren op dat stille werk van je hier beneden. Nou, is dat niet verdomd fideel van me? Als de president van het land tenminste geliquideerd wordt... Maar waarom nou toch? Die goede man heeft ja toch nooit iets gedaan? Mijn samenwerking met de onderneming moet zin hebben. Vreemd antwoord, hoogste Mijn voorwaarden. Spreekt vanzelf, Doc, natuurlijk. Als kop er ook voor is, ben ik bereid om de president voor 10 miljoen te laten neerschieten. Omdat jij dat zo graag wil. Met een zwaar hart, neem dat van me aan. Je kent mijn patriotisme. Ik was er pas wat verrekening bij toen we Isigaki veroverden. Officier bij de intendance. Bedankt voor het hapje. Ik hoop dat we voor jouw mokkeltje niet te weinig hebben overgelaten. Maak je geen zorgen. Zet het met samen. lekker op een zuipen. Zou die ook naar Kop zijn overgelopen? Het is mogelijk. Die hutkoffer laat ik weer ophalen. Graag. Als ik me nou maar toch gewoon herinneren waar ik die Kop eerder heb ontmoet het wil me maar niet te binnen schieten had gelijk. Hij kan het zich maar niet herinneren. Ook niet toen hij in die Cadillac rondhing om zich net als in de goede oude tijd vol te laten lopen in Tommy's bar. Ook toen kon hij zich niet herinneren waar hij me had ontmoet. Twee keer achter elkaar. Mijn linkerarm en mijn rechterbeen kwamen door zijn revolverschoten terecht in de afvalemmer van de dienstdoende chirurg. Want Bos was meer dan twintig jaar geleden met een bijouteriezaak begonnen. En de jonge politieman die hem bij die gelegenheid voor de voeten kwam, was ik. Dat hij me aan flarden schoot bij die gelegenheid is bijzaak. Hoofdzaak was dat wij allebei door die ontmoeting carrière maakten. Hij bracht het tot koning van de onderwereld en ik tot politiechef, waarbij de een zich aan de ander optrok. Beter gezegd mijn falen aan zijn slagen. Want hoewel ik sindsdien achter zijn rotstreken aanzat, zijn schuilplaatsen opspoorde, zijn transacties registreerde, zijn hoeren en pooiers in de gaten hield, informaties inwon over zijn relaties met de benden en syndicaten, ja, ze zelfs tegen hem ophitste, wist hij er zich altijd uit te draaien. Altijd ontsnapte hij me voordat ik handelend kon optreden. Zijn relaties, zijn populariteit, zijn patriotisme, zijn geld, maakten hem ongrijpbaar. Het fonds van oorlogsinvalide alleen al, schonk hij 2 miljoen. Toen veranderde ik van tactiek en langzaam maar zeker liet het geluk hem in de steek, zonder dat hij het merkte. Hij ging zich op vertovende middelen toeleggen. Ik wachtte af. Hij werd overmoediger. Ik liet hem zijn gang gaan. Hij beheerste de markt. Ik deed net of ik niks in de gaten had. Maar toen Bos met Mac de onderneming op poten zette, toen had hij niks in de gaten. Iemand die hij aan flarden schoot, die hij vergeten was die hij niet eens meer herkende toen hij hem weer ontmoette. Zo onverschillig had het hele voorval hem gelaten. Nou, dat was nou juist het krankzinnige. Die iemand had zijn hele leven met engelen geduld het ene bewijs na het andere aangedragen... om hem voor de rechter te slepen. Wat een tijdverspilling. Tja, dat was nou net het krankzinnige. Toen het eindelijk zover was dat ik Bos en zijn business uit wilde roeien als een nest piepende ratten... maakten de omstandigheden mij hardhandig duidelijk dat ik... Een invalide zak, een verrotte poliep, er nog even goed van overtuigd moest zijn... ...voor ik naar de verdommenis ging, dat ik de enige schuldige was. Omdat ik als enige in een wereld die lak heeft aan gerechtigheid... ...nu juist de gerechtigheid het doel had. En laten we dan maar meteen schoon schip maken. Ik ben bezopen, zo bezopen als een aap, zoals nog nooit in mijn leven... Maar ook nuchter als nog nooit in mijn leven. Ik ben zo nuchter, dat ik het koud heb van nuchterheid. Kijk, een fles whisky. Ik ben in Tommy's bar geweest. Het is bijna ochtend. Bos drinkt daar niet meer. Bos drinkt daar nooit meer. Het ruikt hier. Wat kan dat voor domme? Het stinkt. Laat maar stinken. Naar lijken. Er zijn hier alleen maar lijken. De koelcel staat open. Ik heb het koelagregaat vernield. Het naakte meisje van Bos ligt erin. Ik heb de pest aan corrupte smerissen. Na mij komen er nog corruptere. Laat ze erop met de lift naar boven. Ik heb een afspraak met jou en Bos. Daar weet ik niks van. Dan weet je het nou. Waar moet je naartoe, Kop. Zet me ergens neer, Sam. De koelcel is kapot. Tot jaren, Kop. Dat is de hutkoffer van Bos. Zie je nou wel dat we een afspraak hebben met Bos? Laat ze erop, Sam. Toch Rusko. Heeft Sam... In de kerdelijk. Bos had gelijk. Blijkbaar wel, ja. Sam is overgelopen aan jou. Hij heeft al een tijd geleden aangeboden om de bende goedkoper te leiden. Vliegen. Ineens. Die goeie bos. Hij was zowat de behoorlijkste. Hij heeft nooit begrepen dat de gouden tijd van de privéondernemingen voorbij zijn. Mannen als hij vallen tegenwoordig bij bosjes. De jacht, grote wild. Wie liet bos vermoorden? De vizier van justitie wou maar niet meer bij hebben. Wat heeft hij hiermee te maken? De relaties zijn prima. Hij neemt het percentage over dat jij aan Bos hebt afgedragen. Ik heb genoeg aan 5000 per maand. De scheiden. Ik wil een leven blijven. Dat had Bos ook moeten bedenken. Met jouw percentage erbij kreeg hij te veel macht in de onderneming. En wie neemt het percentage van Bos over? De burgemeester. Zijn relaties zijn nog meer dan prima. Jack, verdeeld over twee diplomatenkoffertjes. Zet hem maar ergens neer. Jawel, kom. Waar moet dit gelijk naartoe? Kom. Leg het maar ergens neer. Tot je ergens, kom. Wacht boven, kop. Ja, wacht boven. Als het te lang duurt, komen we naar beneden. Dan komen jullie naar beneden. Zo. Die deken weg. Wie hebben we daar? Bill, rijkste man van het land. Heb je hem gekend? Ik heb alleen maar met hem onderhandeld. Sympathieke jongen. Een fantast. Ik weet het niet. Ik dacht dat die zaak van 10 miljoen door de onderneming was aangenomen. Die is ook aangenomen. Daar waren we het toch over eens? Jazeker. Dan hadden ze beeld toch niet dat mogen? mochten ze blijkbaar toch. Waarom werd Jack vermoord? Tactische overwegingen. Wie heeft die twee... Dat doet er niet toe. Sam? Nee. Jim? Waarom? Jij doet het schone werk. Iemand moet het vuile werk opknappen. Hè, afschuwelijk die aasvliegen. Er druppelt nog steeds water van de rivier naar beneden. Kende je die jongen werkelijk niet, dok? Nee. Merkwaardig. Toen ik met hem praatte, had ik de indruk dat ik met iemand sprak die net zo was als jij vroeger misschien geweest bent. Merkwaardig, hè? Toeval, werkelijk. Jij moet vroeger toch ook ergens aan geloofd hebben? Ik was een man van de wetenschap, anders niet. Ik weet het, scheikundige was je. Ik onderzocht een waspoeder. Misschien onderzocht je het leven. Hoe kom je daarbij? Ik stel het me zo voor. De jongen wilde de wereld veranderen. Zinloos. Door aanslagen. Alles slaat tegenwoordig aan. Wat is moord tegenwoordig nog, dok? De overtreding van een gentleman. En dit onschuldige lamp verheerlijkte die overtreding van een gentleman en gaf de samenleving zodoende het excuus om een samenleving van moordenaars te worden. Alsof de criminaliteit al niet sinds jaar en dag de basis van onze beschaving is. Zijn anarchisme was de zotte inval van een genie. Het ging erin als godswoord in een ouderling. De officier van justitie en de procureur-generaal waren verrukt over de jongen. Hij deed mee zonder dat hij het wist. En toen gaf jij opdracht om koud te maken? Daar had Bill rekening mee moeten houden. Hij had geen flauw idee, hij was argeloos. Ik dacht dat je hem niet kende. Hij maakte die indruk tijdens onze onderhandelingen. Iemand met zijn wereldbeschouwing moest weten... ...dat hij zich die argeloosheid niet kon permitteren. En jij hebt het bevel ten uitvoer gelegd. Mijn beroep. Jij legt altijd het bevel ten uitvoer. Rat. Een huzarenstukje. Jij hebt de klanten om zeep geholpen... ...en de 10 miljoen geïncasseerd. Hij verdedigde zich niet eens. Hij keek me alleen aan. Daarna heb ik twee flessen whisky leeggezopen. De onderneming floreert. Dankzij jouw hulp. Ik liet hem niet vermoorden. Je hebt met hem onderhandeld. Ja, maar in een andere zin. Smeit de rijkste man van het land bij de naakte geliefde van je vroegere compagnon. Of van wie ze nog meer geliefde was. Straks. Straks, ja, ja. Je hebt niets met hem te maken. Je hebt alleen met lijken te maken. Bill doet me aan een andere jongen denken. Bespaar me je herinneringen. Die jongen was ook 24. Hij schoot met een geweer met telelens van het dak van de Methodistenkerk op schoolkinderen. Hij doodde er 18. Ik heb hem ontwapend. Hij bood geen weerstand. Hij geloofde dat hij een goede daad had verricht. Ik heb nog nooit een jongen ontmoet die gelukkiger was dan hij. Een gek. Oh ja, zeker. Wat hebben die twee dan volgens jou gemeen? Ze geloofden alle twee dat ze in hun recht stonden. Dat is het vreselijkste geloof dat er bestaat. Ik moet je iets bekennen, Bill, Bill heeft geen cheque voor me uitgeschreven. Ik schoot daarvoor al. Waarom? Om die zaak van die 10 miljoen de mist in te laten gaan. Ben je een dan omgekocht Jack? Jack is dood. Jij hebt hem vermoord. Ik vind dat ik in deze een beetje te vergelijken ben met de jongen met de telelens. Liek je dan alle vele zaken de mist in gaan? Alleen het misgaan van de grote businessdeals kan de wereld nog op zijn grondvesten doen wankelen. Verder gaat de wereld toch geen zee te hoog. Maar jij deelt toch ook in de winst? <laughs> ik deel helemaal niet in de winst. De officier van justitie lachte me uit toen ik hem vertelde dat ik jullie moordenaarsonderneming op het spoor was gekomen. Hij ging ogenblikkelijk samen met de hele regering meedoen. Een simpel rekensommetje. De officier van justitie zit erin met 30 procent en betaalt daar ook nog de bende van. De procureur-generaal zit erin met 25. De rechtigheid is nooit goedkoop geweest. De burgemeester is sociaal voelend en pakt 15, terwijl de gouverneur 30% krijgt. Hij vertegenwoordigt het vaderland. In het vaderland komt je altijd het duurste te staan. Dat is 100% bij elkaar. Mijn procenten lossen zich op in het niets, net als jouw lijken. Kom je dood te lachen. Jij komt op het tapijt. Jij hangt de keiharde vent uit. Je zet de hele onderneming op zijn kop. En waarvoor? om schadeloos gesteld te worden met een paar loddige duizendjes per maand. Ik word door niemand schadeloos gesteld. Ik hecht minder waarde aan het overleven dan jij, Doc. Jim en Sam wachten bovenop me. Of ze komen naar beneden als ons gesprek te lang duurt. Dat is mijn schadeloosstelling. Ik heb me nooit ergens illusies over gemaakt. Maar ik geloofde dat er toch hier of daar een vorm van gerechtigheid kon worden verwezen. Alweer een rat. Daar, vaderothond. Je kende... De jongen de stof. Nee! Er zijn ineens overal ratten hier beneden. Die komen nu tevoorschijn. Die moet de koelsta repareren. Ik heb te veel gedronken. We zoeken overigens zijn vader. Dieens vader. De vader van Bill. Waarom? Die is nu de erfgenaam van de chemische industrie. De rijkste man in het land. Ze zeggen dat hij ergens is ondergedoken. Wie zoeken hem? De onderneming. Met welk doel? De weduwe van Jack biedt 10 miljoen voor zijn hoofd. En wat er nog? Zodat zij het grootste vermogen van het land kan erven. Gaat mij niet aan. Mij ook niet. Jij bent een dwaas. Waarschijnlijk wel, ja. Ik weet het al zeker. Ik krijg de kogel. Hier, pak aan. Wat moet ik met dat ding? Het is de portefeuille van Bill. Er zitten een paar bankbiljetten in. En een portret van zijn vader. Kijk, nu weet ik je naam toch. Ga nou weg. Heeft geen zin. Dat dan ook vliegen. De rat ik helemaal langs de omhoog. En? Wat willen jullie? Je hebt ons belaten, kop. is mogelijk. De officier van justitie heeft gebeld. Ik blijf hier beneden. Ga naar achteren, kop. Eigenaardig. Dat het leven plotseling zin krijgt in de koers, ook kop. Het kan niet anders, kop. Ik begrijp het. Ga dan ook. We doen het vlug, kop. Dan gaan we naar binnen. Dok. Kop. Wie sterft, doet niet meer mee. Dat is dat. Als we nou nog de vader van beeld te Pakken krijgen, hebben we de zaak rond. Die houdt zich ergens schuil. Misschien heeft hij zijn naam veranderd. Die komt alweer weer op de proppen als hij hoort dat hij de rijkste man van de wereld geworden is. En als die ouwe nog een hogere offerte maakt dan de weduwe van Jack? De opdracht van Jack's weduwe is aanvaard. De onderneming kost veel, maar is eerlijk. Van nu af aan wordt er niet meer geknoeid. Alleen als we bona fide zijn, worden we van vol aangezien. Dok. Ben je eigenlijk scheikundige of bioloog geweest? Scheikundige. Van de vader van Bill heb jij natuurlijk nooit gehoord. Ik heb geen van die twee ooit gekend. Ach nee, natuurlijk niet. Wie zou hem ook moeten kennen? Geen hond. Hoeveel verdien je eigenlijk? Nog? Vijfduizend. Dat had je gedacht. <kluis> ah. Ah. Ah. Jij geeft me elke maand tweeduizend. Ik heb het goed begrepen. En mij 2500. Dan hou je altijd nog 500 over voor het smerige werk van je.